3 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. De 15-jarige Genoa K., die een meisje van 15 doodstak... in de zogenoemde Facebook-moordzaak, gaat een jaar de jeugdgevangenis in. Ook krijgt hij drie jaar jeugd-TBS, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat Ginoa K. schuldig is aan moord... op de 15-jarige Wincy en poging tot doodslag op haar vader.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 en die schakelde Ginoa K. in om Wincy te vermoorden. Hij stak haar neer in de hal van haar ouderlijk huis in Arnhem. Ook verwondde hij haar vader. Wincy overleed vijf dagen later in het ziekenhuis. K. heeft de maximale straf gekregen... die iemand van zijn leeftijd kan worden opgelegd. PVV-leider Wilders vindt het vreselijk dat zanger Benny Jolink... wordt bedreigd vanwege een schilderij... waarop Jolink Wilders heeft afgebeeld... samen met Adolf Hitler en Anders Breivik. Op Twitter schrijft Wilders dat het schilderij walgelijk is maar dat niemand, ook Jolink niet, het verdient om te worden bedreigd. Het kunstwerk leidde vorige week tot ophef. Wilders leverde flinke kritiek op het schilderij... maar zei ook dat het valt onder de vrijheid van meningsuiting... en dat hij geen juridische stappen neemt. Jolink zegt dat hij geen beveiliging nodig heeft. Ik beveilig mezelf door er keihard om te lachen, zegt de zanger. Bijna alle politieke partijen willen na de verkiezingen... afspraken maken over duurzame energie. De energiespecialisten van de fracties hebben dat afgesproken... tijdens een debat in Nieuwspoort in Den Haag. Alleen de PVV, SGP en DPK doen niet mee. De specialisten willen, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen, een akkoord bedenken... waarbij burgers en bedrijven zekerheid krijgen over maatregelen voor duurzame energie. Het Nationaal Energietransitieakkoord moet de basis vormen voor het beleid van het nieuwe kabinet. Het is natuurlijk wel zo dat burgers en ondernemers heel graag bereid zijn te investeren in energiebesparing en schone energie. Maar de beleidswijzigingen van de laatste tien jaar uh, heeft dat heel erg moeilijk gemaakt. Dus als er consistent beleid komt, dan uh, zullen we zien dat de burgers en ondernemers het stappen vooruit gaan in het energiebesparen en uh, schone energie uh, investeren. Polen treedt pas toe tot de euro als de crisis in de eurozone voorbij is. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd... in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Sigorski zei dat Polen wel van plan is de slot die voor de euro in te ruilen... maar pas op het moment dat de landen in de eurozone hun probleem hebben opgelost. Polen is al acht jaar lid van de Europese Unie... maar heeft de euro nog niet in tegenstelling tot andere Oost-Europese landen... als Slovenië en Slowakije. De Poolse economie draait goed en heeft zich ontwikkeld... tot een van de trekpaarden van de Europese Unie. Het weer, vanmiddag veel zon op de meeste plaatsen, droog, weinig wind uit het noordwesten, maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen, ook nevel en mist, morgen eerst grijs, verder zondag en dan 21 tot 24 graden. En Dit is de ANBB verkeersinformatie met files op de A13 richting Rotterdam. Daar staat 2 kilometer voor knopend klein polderplein. Dat komt door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland bij de Abit Spaanse polder. Daar staat nog 3 kilometer file, maar daar zijn wel inmiddels alle reiszoken weer open. Sjaak de Rooie, de kwast van Kampen. Ongenaakbaar goed, surrealistisch mooi. Met zijn streken geniet hij faam ver buiten zijn eigen gemeentegrenzen. En hij is schilder. Succes dwing je af met de bedrijfsauto's van Peugeot met Pak Pro Edition. Compleet met meegespoten bumpers, lichtmetalen velgen, RVS sidebars en optioneel lederen bekleding. Nu tijdelijk met 0% financial lease. Kijk op peugeot.nl voor meer informatie. Ik heb een hartinfarct gehad en een flinke ook.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 De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Goedemiddag en welkom bij de stemming van Nederland. De komende half uur gaan we flyeren met vrijwilligers. We gaan de grens over om te horen wat de Belgen van onze verkiezingen vinden. En we bieden de luisteraar alle ruimte om de hart te luchten. Maar eerst gaan we debatteren. De lijsttrekkers maken zich op voor het grote NOS Radio 1 verkiezingsdebat. Straks op deze zender. De grote thema's zullen daar ongetwijfeld de revue passeren. De euro, de zorg en wie met wie gaat regeren. Maar in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen... liggen ook andere debatten verscholen. Elke dag hoor je in De Stemming van Nederland... een debat over een thema dat tot dusver onderbelicht is gebleven. Vandaag... De ruimtetaks. De Partij voor de Dieren wil een ruimtebelasting invoeren. Een eenmalige heffing op het bebouwen van eerder onbebouwde grond. Natuur is kostbaarder dan goud. We hebben dat zo ontzettend nodig voor onze voedselvoorziening. We hebben het nodig om een schone lucht en een schone bodem... en een schoon water te behouden. En dat kun je niet zomaar voor de korte termijn opofferen... omdat een projectontwikkelaar het zoveelste bedrijfsterreintje... wil gaan, gaan starten, terwijl er al zo ontzettend veel gebouwen leegstaan. Dat was Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren op Radio 1. En daarom wil ze dus een ruimtetaks invoeren. Ik praat erover met Hans Berghuizen, directeur van Milieudefensie... en met Jan Fokkema, directeur van NEPROM, de brancheorganisatie voor projectontwikkelaars. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Meneer Berghuizen, ik begin even bij u. U bent voorstander van het plan van Marianne Thieme. In een notendop, wat is er zo goed aan een ruimtetaks... Nou ja, zoals uh, Fatima zojuist ook aangeeft, die open ruimte is heel belangrijk voor, voor ons allemaal. Voor onze gezondheid, het uh, luchtvervuiling, het het ontstaan van hitte eilanden, enzovoort, enzovoort. Wat we nu zien is dat de planologische bescherming die we altijd hebben gehad, minder wordt. En dat daar nieuwe instrumenten nodig zijn om die ruimte in ieder geval open te houden. En planologische bescherming, dat zijn wetten, begrijp ik? Dat is de wet op de ruimte, En Vroeger had je structuurschema's, uh, rijksbufferzones, nationale landschappen... noem het allemaal maar op, is allemaal opgeheven. Het uh, beleid is overgelaten aan de provincie en de gemeente. En dat betekent in feite te grabbel gegooid. Hmm. En waar gaat het mis wat u betreft in praktische zin? Waar in Nederland wordt er op onbebouwde grond gebouwd? Nou ja, op dit moment wordt er uh, niet zo heel hard gebouwd... vanwege de, de economische uh, problemen. Maar tegelijkertijd zien we dat er wel druk is. Bijvoorbeeld in uh, het midden groen, delfland Het Groene Hart staat aan alle kanten onder druk. Dat zijn gebieden die belangrijk zijn en die we niet kwijt willen. Meneer Fokkema, directeur van de brancheorganisatie van projectontwikkelaars. Laat me raden, u bent mordicus tegen een ruimtetaks. <kijnt> <kijnt> nou, dat is briljant. <kijnt> En waarom precies? Ja, nou, Laat ik beginnen met te zeggen dat ik mij niet uh, zeg maar, tegenover... het belang van de natuur geplaatst wil zien worden. Uh -huh. He, alsof projectontwikkelaars nog zo nodig een bedrijventerreintje moeten ontwikkelen. Ik bedoel, hoe denigrerend kan je worden? Kijk, we hebben het over een maatschappij waar mensen uh, wonen, werken, winkelen... en uh, die mensen die willen steeds meer ruimte gebruiken. He, dat is waar we in zitten met elkaar. En uh, als je dat onbeperkt gang laat gaan, dan groeit heel Nederland vol... En daar heeft niemand belang bij, ook de projectontwikkelaar niet. Ik vind het een prachtig voorbeeld Midden-Delfland, ik woon daar vlakbij. Dat is dankzij een, een, een experimentele uh, ruimtelijke ordeningsprocedure... is dat nog gevrijwaard gebleven van bebouwing. Nou, dat is, dat is een prachtig gebied. Je kan zeggen, elke projectontwikkelaar wrijft zich in zijn hand om daar te bouwen. Dan zeg je eigenlijk van iedereen die daar in de buurt woont... zou daar heel graag willen wonen. En ontwikkelaars zouden daar woningen voor kunnen bouwen. Uh, als wij met elkaar beslissen dat dat niet hoeft... dan gaat geen ontwikkelaar daar ontwikkelen. Daar hebben we ruimtelijke ordeningsinstrumenten voor. Dat hebben we op nationaal niveau en ook inderdaad op provinciaal-lokaal niveau. We hadden het lange tijd op nationaal niveau... maar daar waren we in Nederland ontevreden over. Omdat het te ver van ons huis was. We zeiden de burger moet daar meer invloed op hebben. Dichter bij huis, de lokale politiek, de provinciale politiek. Nou, Daar zijn we met z'n allen mee bezig. Ik denk dat het op zich een groot goed is. En daar kun je de open ruimte beschermen wat je wil. He, daar hebben we democratische middelen voor en dat werkt ook. Uh, en daar ben ik voor. Daar is elke projectontwikkelaar voor. Maar een heffing, een belasting, dat werkt niet. Dat is een slecht instrument, waar we een beter instrument hebben. Het is een bot instrument, want het, het, het maakt het bijvoorbeeld moeilijk op de situaties waar je er eigenlijk helemaal niet zo zwaar aan tilt. En daar waar heel veel ruimtedruk is, waar je heel veel geld kunt verdienen. Ja, daar he, kan je eerder zeggen: Nou, we hebben het er wel voor over. Ik koop dat stukje natuur nog wel op. Nou, dat, volgens mij wil niemand dat. Dus het idee open ruimte uh, uh, beschermen, prima. Zo'n belastingmaatregel. We hebben er overigens ook al heel veel over gedebatteerd hè, in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Er zijn veel onderzoeken naar geweest. Uh, het is natuurlijk makkelijk opgeschreven. En CPB rekent weer twee of 300 miljoen uh, bij. Hè, dat je ophaalt aan belasting. Uh, maar het is wel erg gemakkelijk aan de linkerkant. Meneer Berkhuis, als u dit hoort, bent u van plan van gedachten te veranderen? Nou... Ik denk dat uh, meneer maar op zich uh, een punt heeft, uh, op het moment dat hij zegt van ja, nou ja, als je er dan wat extra geld tegenaan gooit, dan kan het alsnog. Ons doel, de Defensie de is een van de grondleggers van überhaupt die gedachte, al 15 jaar geleden, is om te voorkomen dat er gebouwd wordt. Dus dat betekent dat er gewoon incentives komen en dat ook de projectontwikkelaars uitgedaagd worden om creatief te zijn, te bouwen, daar waar al gebouwd is. Dus in die bebouwde omgeving. Dus te u zegt blijven. überhaupt niet bouwen? Dat is eigenlijk behoudt niet bouwen in de open ruimte, precies. Maar dat is toch niet haalbaar? In de zin dat er inderdaad steeds meer mensen bijkomen... die graag ergens een huis willen hebben? Ja, maar kijk, aan de andere kant zie je dat we nu allerlei wijken laten verpauperen... omdat we geen geld willen investeren om ze op niveau te brengen... en tegelijkertijd een weiland willen omploegen om wel aan de slag te gaan dat is ook een beetje raar. Dus in die zin achterhaald, wat ons betreft. Doen projectontwikkelaars genoeg, meneer Fokkema... om bestaande bebouwing eigenlijk te herstructureren, te renoveren? Uh, ze doen daar heel veel aan. Daar, uh kan nog meer. Kijk, eerst even het punt van... ja, we willen geen enkele woning of kantoor meer... maar het zijn vooral woningen in het buitengebied. Ja, ik bedoel, daar gaat de democratie over. En niet uh, de Vereniging van Projectontwikkelaars, gelukkig. En ook niet Milieudefensie. En we maken in dit land gelukkig... proberen we verstandige afwegingen te maken. Waar wel, waar niet. En ja, dat, dat heeft een prijs. En daar hebben we de politiek voor. En de burger die die politiek kisten. Dat is het eerst. Dus ik vind het onzinnig om te zeggen... van we moeten niet meer in het buitengebied bouwen. Uh, daarnaast... Op het moment dat je zegt er mag nergens meer buiten gebouwd worden... Dan, dan, wat je dan zegt is iedereen die al een stukje grond heeft... dat wordt opeens heel veel meer geld waard. Dus door dat politieke besluit wordt iedereen privé heel veel rijker kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Want dat betekent namelijk dat het veel moeilijker wordt... om bijvoorbeeld een oud kantoor of een oud bedrijventerrein op te gaan kopen. Want het wordt opeens heel veel duurder. Dus eh, volgens mij is het een ondoordacht besluit om het op die manier te willen regelen. En daar hebben we nou juist ruimtelijke ordening voor. Tegelijkertijd, als ik lees dat er 7,62 miljoen vierkante meter... aan kantooroppervlak leeg staat... dan denk ik, dan hebben we onze prioriteiten ook niet helemaal op orde hier. In zo'n dichtbevolkt land. Nou, daar zie is, dat verkeerd. Daar is duidelijk iets verkeerd gegaan. Ik bedoel, er is geen verstandig mens die zegt. Van, nou, dat is maar goed dat er zo leeg staat. Uh, het is wel iets wat heel erg lang daarover gedaan heeft. Voor zover, voordat we zover kwamen. Daar hebben mechanismes duidelijk niet goed gefunctioneerd. Hè. Die waardes van die oude kantoren. waar nooit meer iemand in gaat zitten. die zijn veel te langzaam gaan dalen. Dus ja, als, als, als, een, als een eigenaar van zijn kantoor blijft zeggen. van ja, ik moet er zoveel per vierkante meter voor hebben. dan kan je daar nooit meer een haalbaar. Een nieuw kantoor of een nieuwe woning of uh -huh. een studentenhuisvesting in realiseren. Dan moet er eerst ja, moet er wat van die waarde af. Ja. Anders kan dat niet. En daar zou je dan toch met elkaar op dit moment voor moeten zorgen. En overigens hebben we daar, heeft NEPROM, de Vriend van Projectontwikkelaars, ook hard aan meegetrokken. Een goed convenant om die leegstand aan te pakken. En uh, zo weinig mogelijk uh, zeg maar nieuwe kantoren op uitleglocaties uh -huh. te bouwen. Dat we ook met elkaar gaan aanwijzen. Waar wel, waar niet. Meneer Berkhuis, u wil graag dat al bestaande bebouwing wordt omgetoverd... tot plekken waar mensen kunnen wonen. Als er een ruimtetaks komt, horen we net, gaat dat niet gebeuren? Ja, ik snap het argument niet helemaal. Kijk, het is natuurlijk... doordat je schaarste creëert, zou de prijs van daar waar nog wat kan gebeuren omhoog gaan. Nou ja, op een gegeven moment is dat ook wat de bedoeling is. Dat we gewoon op een goede manier de plekken benutten die, die, die er nog zijn. En het argument van planologische bescherming is voldoende. Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe omgevingswet, waar dat nog helemaal niet in geregeld is. Waar geen enkele uh, uh, helderheid is over hoe dat uh, straks uh, gaat. Het wordt allemaal eenvoudiger en sneller, maar vooral in het belang kennelijk van de projectontwikkelaars om snel nieuwe hmm. dingen te doen. Meneer Berghuizen, tot slot, even snel. Uw stem gaat naar de Partij voor de Dieren volgende week, neem ik aan? Nou, dat weet ik niet, maar ik ik vind dit in ieder geval een, een goed voorstel. Overigens is dat niet een voorstel van de Partij van de Dieren, van nu de korte termijn. Ik bedoel, ook de Partij van de Arbeid heeft het in het verleden voor gepleit. Uh, GroenLinks heeft het erover. Mm -hmm. Dus het is het een We wel. We hebben het nu breed, uit haar programma. Ja, en meneer Fokkema, uw stem gaat, neem ik aan, niet naar de Partij voor de Dieren. Tot nee, tot... maar daar heeft dit onderwerp helemaal niets mee te maken. Overigens stem ik wel links, als u dat wil weten. Goed, heren Hans Berkhuizen van Milieudefensie, Jan Fokkema van NEPROM, hartelijk dank voor die bijdrage. Graag gedaan. Elke sterke lijsttrekker zit een leger van vrijwilligers. Onze verslaggever Joris Kreugel duikt iedere dag in die wereld... en helpt een handje mee. Vanochtend was hij op de Utrechtse Bazaar... met een team van de Partij van de Arbeid. En daar kreeg Joris van vrijwilliger Kees een lesje flyeren. En inmiddels mag hij helemaal alleen op pad. Eurotje, banners voor eurotje... Ja, nou loop ik even in mijn een eentje over de bazaar. Met ballonnetjes en een handvol pepermuntje. En een folder met een foto van Diederik Sanson En de hoofdpunten. Zo ingewikkeld is het niet. Het enige wat ik dacht was dat ik ook hele verhalen over de P van de A moest vertellen. Maar de meeste mensen zijn er eigenlijk niet zo heel erg volgens mij in geïnteresseerd. Ze stemmen wel. Als ze het nou allemaal weten waar ze voor staan. Dames, willen jullie een rolletje P van de A pepermunt? Ik heb twee van de klein dan heb, een, dan heb ik niks meer nu. Ach, eerlijk. En wilt u ook een foldertje? Nou, maar luister, ik ga stemmen toevallig op de PvdA, hoor. dus uh, je zit bij mij goed. Dan heb ik eigenlijk niks ja, meer te zeggen. Nee, inderdaad, ben ik ook klaar. En waar, waarom PvdA? Omdat ik dat eigenlijk van jongs af gewend ben. En dat was altijd uh, mijn vader partij, en voor mij ook. PvdA zit in de G. Nou, het is een puin op natuurlijk, maar dat, dat nou ja omdat het voor de arbeiders is, hè? Tenminste, vroeger. vond ik het eigenlijk niet meer zo erg. En de folder, lees hem even door. Die ja, kleinkinderen. Ja, maar nee, die folder gaat hij toch nou, niet aan die kleinkinderen geven? Nee, nee, nee. Maar die dat is voor het, u, hè? Dat bedoel ik. Ja, oké. Okay. Fijn dat u stemt op de P vandaag. Zeker weten. Foldertje. <laughs> nou, weten jullie het al? Nee, nog nee, niet. Waarom? Ik heb nog geen zin in een radio. Nee? Nou, nou, ja, dan houdt het op. Nou, mag voor Kees niet opdringerig zijn, dus dan laat ik mensen gelijk doorlopen. Foldertje. Nee dankie, meneer. Weet wel waar u op gaat stemmen woensdag, volgende ja, meneer. week, meneer. En dat is? Zo radicaal mogelijk. Dat is geen PvdA dus? Dat zijn sukkels. Die hebben hele landen de kloten geholpen. Vanaf, vanaf de oorlog. Dat is radicaal, ja, wel. Ja, haal er zelf maar wat uit, jongen, wat je radicaal vindt. Voor jou is het radicaal anders dan voor mij. Ja, of niet, je wilt... niet zeggen welke partij? Dat maakt er niet uit. Maar waarom? Omdat het land naar de kloten gaat. Zakkenvullen moeten eigenlijk allemaal banken, bankdirecteuren gewoon opruimen. Kijk, en dat is dus een van de dingen, toezicht op banken en bonussen. Daar gaat de PvdA mee aan de slag. Op. Alsjeblieft. Ik ben boos, hè? Nee, niet boos. Teleurgesteld. En zoals jullie doorgaan, komt de Tweede Wereldoorlog weer terug. Ik heb me, ik heb me wel een paar klaar Dat is goed, toch? Ik zag jullie net al voorstaan met ballonnen. Ik denk, dat is goed. Vroeger gaven ze roosjes, maar die ballonnen is opgeklopt lucht. Oh, we hebben rozen een nou, voldertje is niet aan u besteed dus. Echt niet, echt niet man. Ik, ik, Hitler had een hele goede ideeën hoor. Ja? Pak, pak het systeem, kijk het systeem. Gewoon willekeurig, stap er maar eens in en ga eens kijken wat eigenlijk de bedoeling van was. Communisme is ook een heel goed systeem. Alleen het kan niet werken, het kan niet. Want je, kan niet, je, kan, je stimuleert niet iemand om te gaan leren, door te gaan leren. Ja, ik vind dat wel extreem hoor, wat u zegt. Ja, het goede idee hè. Als ze, die, als ze toen die Japanners mee hadden gehad... en die Japanners hadden gedaan wat ze, wat ze beloofd hadden... die Russen aanvallen in de rug, hadden wij nou gewoon Duitsers geweest, hè? Ja, dan ben ik toch blij dat ik in een vrije Nederland was. Dit volgendje is hartstikke leuk. leuk reclameuiting zonder van de centen. Geeft het dan echt de mensen die het echt nodig hebben. Van die stumpers, die ziele stumpers die op straat hangen. Ik blijf nog even doorlopen, ja? Ja, je hebt van mij gelijk, jongen. Je, je, zal, je zal denk ik ook wel de bedoeling hebben om in de Utrechtse partijraad te komen... of in een of andere wethouderspost. Lekker weinig werken, veel vakantie... Ik ga weer een rondje lopen. Maar ik moet natuurlijk zoveel mogelijk zieltjes winnen. Maar deze folders... Is heel, heel veel sterkte moet je dan wensen. Heel, heel veel sterkte. Kees, ik ben helemaal los. Folders kwijt, ballonnen en de PvdA-pepermuntjes. Ik, ik loop rond. Een heleboel mensen reageren positief. Maar wat me ook opvalt is dat het een groep doorloopt. Een beetje mensen komen hier primair om lekker te shoppen. En dan, ze hebben helemaal niet zo'n behoefte aan, jij, aan jou en mij... om eens even lastig te worden met verkiezingen met moeilijke dingen. Ja, maar denk je dat dat wat uithaalt? Inderdaad, ja, absoluut. Een, ja? Als ik met jou een, uh, een vriendelijk gesprek heb... en we eten samen een pepermuntje... dan denk je achteraf toch anders dan dat je ervoor deed. Ik kwam net ook een hele enge man tegen. Ja, ja. Die vond Adolf Hitler toch wel hele goede ideeën hebben. Ja, ja, dat is vervelend natuurlijk. Hè. Daar kunnen ja. we natuurlijk niet, natuurlijk niet zoveel mee. Ja, niet, want die man die keek me ook aan. Ik denk nou, Volgens mij, als ik iets verkeerd ja. zeg, gaat hij me zo meteen ook nog slaan. Ja, ja, ja. Ik informeer dan al wel of er vervelende dingen gebeurd zijn. Maar als hij daarbij blijft, ja, daar kan ik natuurlijk ook niks mee. Dan, ga ik, dan zeg ik hem vriendelijk goede das en dan ga ik andere mensen opzoeken. Komt het weer goed met de PvdA? Ja, het komt helemaal goed. Ik heb ook geholpen hier. Ik zag de zeeltjes voor mij vliegen. Echt waar. Het is heel erg bedankt op woord. Graag gedaan. <laughs> okay. En succes. Al. Ja, dank je wel. Ja, en morgen gaat verslaggever Joris Kreugel weer op pad met andere vrijwilligers. In Nederland draait alles om de verkiezingen en daar zitten we natuurlijk met onze neus bovenop. Maar soms is een blik van buitenaf verfrissend. Hoe kijkt het buitenland eigenlijk naar onze verkiezingen? Dat horen we elke middag vanuit een ander land. En de aftrap is voor onze zuiderburen. Dominique Minten, parlementair journalist van de Standaard. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de afgelopen dagen op de fiets door Nederland getrokken. Waar... Dat, dat klopt, ja. Waarom op de fiets? Uh, omdat Nederland ook bekend staat als het fietsland. Dus ik dacht, laat ik maar eens met de fiets uh, door Nederland rijden. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet alle plaatsen van de ene plaats naar de andere gefietst. Ik heb wel op de plaatsen zelf een beetje met de fiets rondgereden. Eh. Waar bent u zo al geweest? Wel, ik ben begonnen in het zuiden van Limburg, in Kerkrade. Ik ben vervolgens doorgestoken naar Boksmeer, het uh, Roemer, uh, Roemerdorp. Uh, vervolgens naar Tubergen, in het land van Twente. En dan ben ik teruggekomen en ben ik naar de westkant van Nederland gereden, naar Spijkenisse, onder Rotterdam, om dan vervolgens te eindigen in Leiden, de studentenstad. En valt er één stemming te ontwaren in Nederland, was was op alle plekken toch heel erg verschillend? Het is een beetje verschillend, maar wat mij toch wel is opgevallen is het enorme gevoel voor, uh, van uh, ontgoocheling dat bij de Nederlanders heerst over hun politieke leiders. Dat, dus Ze zijn duidelijk ontgoocheld over, over de politiek en over wat, wat de politiek de voorbije jaren heeft gebracht. En ook over het, ge het gevoel van crisis. Dat is, zit bij jullie toch wel erg, erg, erg hoog uh, in, in, in, in het hoofd. Erger dan in België? Ja, dat gevoel heb ik wel. Uh, ik denk dat nee, de Nederlandse economie hier ongeveer hetzelfde aan toe is als, als de Belgische. Uh -huh. uh, maar bij ons leeft dat gevoel van, van, uh, van crisis toch iets minder dan bij jullie, heb ik het gevoel. En dat, uh, dat sentiment van ontgoocheling, ligt dat dan aan de de kwaliteit van onze politici of wat was daar de oorzaak van? Ja, wat u toch wel. De, dus de kwaliteit van de politici, dat, dat hoor ik uh, telkens opnieuw zeggen. Het is een, een zin die, die telkens terugkwam was, en ze hebben er een potje van gemaakt. Mm -hmm. uh, we hebben nu vijf regeringen in tien jaar gehad. Kunnen ze nu eindelijk eens niet verder besturen met, met, met uh, de, de parlementaire rit uitzitten. Dat, uh, dat kreeg, ik, kreeg, kreeg ik telkens opnieuw te horen, ja. En uh, twee jaar geleden was er veel aandacht in het buitenland, ook in België, voor, uh, voor Wilde is ja. dat nu nog steeds zo? Is dat onverminderd? Well, ik, ik heb het gevoel, het gevoel dat het iets minder is. Um, toch, toch in België hebben wij het gevoel dat uh, Wilders nu toch wel definitief uitgeregeerd is. Dus uh, jullie gaan toch niet meer dezelfde fout maken om hem opnieuw in, in, in een soort van gedoogconstructie te steken. Dus daar, uh, daarom hebben wij het wel het gevoel dat, dat het met Wilders gedaan is, dat hij wel nog wel een, een sterke oppositiepartij zal zijn, maar dat hij niet meer mee aan, aan, aan het stuur zal zitten. Uh, waar we wel met verbazing naar kijken, en toch zeker de voorbije weken was de, de enorme opkomst van, van, van Roemer, hè. Dus, uh, uh -huh. de SP, dat lijkt nu wel een beetje te keren, maar daar hebben we wel naar gekeken. Zo van, hoe is het toch mogelijk dat, dat zo'n man die het, toch uit klein links komt, hè, de Maoïstische partij, een beetje de Maoïstische mm -hmm. achtergrond, dat die toch zo groot is geworden. Heeft u daar een verklaring voor, vanaf de zijlijn? Vanaf ja, de wel. Ik, ik, wat mij wel opvalt, ik denk dat het ook toch wel persoonsgebonden materie is. Ik, ik verklaar mijn nader, uh, ik denk dat uh, de, vooral de figurenroemer, uh, de, de aardige man, uh, de gewone man die de, de taal van het volk spreekt, dat die toch wel aanspreekt in uh -huh. uh, net zoals Jan Marijnes dat een beetje heeft gekund, heeft, gekunnen, heeft uh, Roemer dat uh, heeft nog een beetje in een ver, uh, verhoogde, verhoogde wijze gedaan. Uh -huh. En u zegt uh, over het algemeen in al die dorpen was de ontgoocheling en het gevoel van somberte over de crisis was vrij groot. Was er ook nog een groot verschil tussen de verschillende plekken die u heeft bezocht? Uh, ja, dus als ik dan naar. Ik, ik ben begonnen in, in het zuiden van Limburg. Daar was ik twee jaar geleden ook geweest. Uh, omdat dan de PVV daar de hoogste score had gehaald in heel Nederland. Dus ik wou eens horen van, nu, blijft die, die, uh, die keuze voor Wilders blijft die overeind. En dan heb ik wel het gevoel dat dat verminderd is. Je hoort dus wel de gewone man ook wel zeggen van, ja, Wilders, ik weet het toch niet. Hij heeft ook water bij zijn wijn moeten doen en hij is ook toch, toch wat te scherp geweest. Hij heeft het ook een beetje aan zichzelf te wijten dat, dat het uit elkaar is gespat. Dat hoor je dus in, in, in het zuiden van Limburg erg en ook in, bijvoorbeeld in Spijkenisse. Dus uh, de het, een beetje de artificiërde stad onder Rotterdam, daar komen die twee die, die gevoelens komen daar nogal sterk naar voren. Maar ga je bijvoorbeeld naar, naar Boksmeer, dan zie je toch dat daar uh, van Wilders nauwelijks sprake is. Daar blijft toch, ja, de kiezen in eerste plaats voor Roemer, maar ook voor de, de P van de A en zo. En het CDA is daar toch nog iets, iets populairder. En dan uh, Leiden is dan weer een totaal ander andere, andere geval. Mm -hmm. ik, ik was in, dus in die vier plaatsen die ik geweest was, had had niemand mij gezegd dat hij op D66 ging stemmen. Ik dacht, oei, wat is er aan de hand met, met de partij van Pechtold? Uh, maar de eerste student die ik aansprak, echt letterlijk de eerste student, die, die, die zei van ik ga D66 stemmen. Dus op dat vlak kloppen die clichés natuurlijk ook wel een beetje van dat de D66 toch de partij is van de, de jonge studenten, de hoogopgeleide, de intellectuelen. Mm -hmm. Wat wordt de kop van uw eerste artikel in De Standaard? Uh, de eerste is vandaag verschenen trouwens. Uh, dat was het verhaal van Kerkrade. Dus ik doe het ook echt puur geografisch. Dus ik kijk eerst het verhaal van Kerkrade geschreven. En daar heb ik een citaat van een van de arbeiders die ik toevallig op straat sprak. En die zei van, wij arbeiders hebben niets meer te willen. Zo het, het, ook het gevoel van, ja, naar ons wordt niet geluisterd. Niemand ja. houdt nog met ons rekening. Zelfs de, de vakbonden. Ja. <lacht> dus dat gevoel blijft toch ja. wel erg, erg overleid. De, de deceptie gevangen in, in ja. die kop, ja. Ja, ja, ja, ja. Dominique Minten, hartelijk dank. En veel plezier ook te komen. De dag met onze you, verkiezingen. We gaan naar de politieke klachtenlijn vanochtend geopend bij ons in de uitzending De Oogst van vandaag. Politieke nood wel, Ferry de Groot. Uh, met meneer de Groot, met meneer Van der Vel. Zeg loopt u eens leeg over de politiek. Ze hebben het steeds over Europa, wel of niet, maar volgens mij is dat helemaal geen vraag meer. Ik ben vrachtwagenchauffeur en ik heb het nog gezien dat de grenzen toen dicht waren. Dat je uren aan de grens stond te wachten. En als we daar naartoe terug willen, dat is waanzin. Maar u moet mij niet, uh, u doet nou net of ik er wat aan kan doen. Nee, ja, u zegt loop leeg, dus ik denk ik loop leeg. Ja, met de groot. Ja. Hallo. Jawel. Hallo. Ja, ik meefeld. Ja, hallo. Ik heb ook een klacht. Ik vind eigenlijk dat iedereen een beetje belazerd is de afgelopen jaar, met uh, dat iedereen een jaar langer moet werken. Maar waar maar ik zit ik vind, het belazeren dan in? Dat ik uh, altijd heb betaald en uh, als ik zelf zover is, dat, uh, dat we dan eigenlijk uh, zelf niet voor in aanmerking komen. En, en bij wie kan ik die klacht neerleggen dan? Nou, bij de Kunduz-coalitie, uh, hè. Nee. nee. Heb je pas TV. Ja, even? Nee, ja, ja, nee. ja. Ja, ja. U heeft toch ja. niet pas televisie? Die hele discussie die loopt toch al uh, jarenlang? Ja. En die Koenders is dat, toch maar, pas in maar, maart. Uh, maar maar als, als, als het jarenlang loopt, wil dat niet zeggen dat, dat het goed is? Hallo met de Groot. Ik ben van Binsbergen, Arnhem. Van Binsbergen. Ik zou graag willen dat jij je tijd benut. ...om die rechtse ballen, die speknekkenvereniging van de VVD... ...is wijs te maken dat de arbeidsmarkt niet veranderd moet worden. Oh. Wat is dat? Want da dat is totaal niet nodig. Al die mensen die ze dan... Er zal altijd een stok te vinden zijn om een werknemer eruit te slaan. Ja. En die, en die plek die wordt opgevuld door een Pool of nog goedkoper door een Roemeen. En ik snap niet, dan maak je de maatschappij kapot. Maar wie zijn ze dan? De bazen. Je komt er, ben je, kom jij van Jupiter of zo? Nee. Zo gaat het toch al jaren? Zet mij maar eens op tv neer. Ik brand, al die partijleiders brand ik tot op de grond af... dat ze onder het tapijt naar huis toe kruipen. Ah. Ja, ja. Hallo. Hallo? Hey, en mevrouw? Ja? U spreekt met de groot. Ja, dat hoor ik. Oh. Nou, ik wil eens even zeggen. Wij worden geregeerd door twee mannen die geen vrouw... Geen kinderen hebben. Ze weet niet wat een vrouw kost, hoeveel geld kinderen kosten en zullen lullen maar dat ze dat wijs zijn. Ja, nou Rutte is de ene, maar wie is die andere dan? Kees de Jager. Oh, ik ja, mag... maar misschien weten ze wel wat een vrouw kost en zijn ze er daarom niet aan begonnen? Ik ben uitgepraat met maar u. Maar waarom? Nou, ik vind het een beetje slap genoeg. Help me, help me, help me, ooh. En wij zijn er vanavond weer om half negen met de stemming van Nederland. En dan nemen we de politieke dag door met Roderick van Gieken... directeur van het Nederlands Debatcentrum... en campagnestrateeg Bart Jochems. Zometeen het NOS Radio 1 lijsttrekkersdebat... met Joost Vullings en Lucena Carrasso. En nu eerst het nieuws met Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De Spaanse regio Andalusië heeft de centrale regering gevraagd om financiële steun. De zuidelijke regio zegt per direct een voorschot van 1 miljard euro nodig te hebben om rekeningen te kunnen betalen. Andalusië is de vierde Spaanse regio die de centrale regering om steun vraagt. Bijna alle politieke partijen willen na de verkiezingen afspraken maken over duurzame energie. De energiespecialisten van de fracties hebben het afgesproken tijdens een debat in Nieuwspoort in Den Haag. Alleen de PVV, SGP en DPK doen niet mee. De specialisten willen ongeacht de uitkomst van de verkiezingen een akkoord bedenken... waarbij burgers en bedrijven zekerheid krijgen over maatregelen voor duurzame energie. De gasexplosie die donderdag een woning in Krommenie verwoestte, was zo goed als zeker het gevolg van een zelfmoordpoging. Het is in ieder geval uitgesloten dat een technisch mankement tot ontploffing heeft geleid, meldt de politie. De 26-jarige bewoner van de woning raakte ernstig gewond. En de 15-jarige Ginoa K., die een meisje van 15 doodstak... in de zogenoemde Facebook-moordzaak, gaat een jaar de jeugdgevangenis in. Ook krijgt hij drie jaar jeugd-TBS, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ginoa K. heeft Wincy vermoord in de half van haar ouderlijk huis in Arnhem. En ook verwonde hij haar vader. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met een korte viel op de Ring Amsterdam, de a 10 richting Zaanstad. Er staat voorklopend Koenplein, twee kilometer.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 Goedemiddag, welkom. Een volle zaal hier in beeld en geluid. We hebben zo'n 120 gasten in het publiek. Welkom dames en heren en ook welkom natuurlijk aan de lijsttrekkers. Ja en schrik niet, dat zijn er 11 bij dit debat. Maar we splitsen natuurlijk wel op. Er zullen gesprekken zijn met iedere lijsttrekker afzonderlijk naar aanleiding van vragen van luisteraars. En verder wordt er gedebatteerd in tweetallen, drietallen of viertallen. We hechten eraan als NOS om alle partijen in de Kamer mee te laten doen aan dit radiodebat. Dat zien wij als onze publieke taak. In deze weken zijn de lijsttrekkers tussen half negen en negen bij ons de gasten in het Radio 1 Ochtendjournaal voor een verdiepend gesprek. En vandaag dus de gelegenheid om met elkaar te debatteren. En de lijsttrekkers kunnen ons een plezier doen, de presentatoren, maar vooral ook de luisteraar, door zo min mogelijk door elkaar heen te praten. We hadden al uh, gelezen vanochtend dat meneer Rutte zich dat had voorgenomen. Dat uh, is tegenwoordig ook nieuws in deze campagne. Uh, Rutte gaat de andere lijsttrekkers niet onderbreken. Oh. Um, <laughs> we houden u eraan, ja, er anders er zeggen op we... Terug. Ja. Nu doet u het weer, meneer Rutte, zeggen we dan gewoon. Um, wij uh, beginnen met meneer Roemer van de SP. Uh, via Haag.nl zijn bij de NOS ruim 1700 vragen binnengekomen de afgelopen weken. En we hebben voor u de volgende geselecteerd benieuwd hoe hij met de SP mensen wil prikkelen om te ondernemen en succesvol willen worden. Omdat financieel succes bij de SP keihard afgestraft lijkt te worden. Terwijl het zo cruciaal is voor vernieuwing en welvaart in de samenleving. Dit was Marcel Teunissen uit Son en Breugel. U kunt hem daar zien, uh, meneer Roemer, via Politiek 24, maar ook hier op het scherm. Nou, hij klikt net weg. Maar goed, um, hij vraagt zich af, Marcel Teunissen, uh, hoe de SP mensen wil prikkelen, prikkelen om te ondernemen en succesvol willen worden. Heeft u prikkels voor deze Marcel? Nou, het lijkt, mij, het lijkt mij dat iedereen geprikkeld moet worden om iets van zijn eigen leven te maken. Dus dat is bij mij niet anders dan hopelijk bij iedere andere lijsttrekker van welke andere partij dan ook. Natuurlijk is iedereen verantwoordelijk om in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid te nemen. En voor ondernemers. Nou ja, we hebben juist met Sharon Gesthuizen in, in de fractie een heel rapport gemaakt. En meer dan dertig concrete voorstellen gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Met alleen maar suggesties hoe het voor het midden- en kleinbedrijf beter kan worden. Dus zeker ook voor startende ondernemers. Dus het lijkt mij dat die mensen zich bij de SP zeer thuis moeten voelen. En vorige week deed ondernemer John Fentener van Vlissingen een voorstel... Uh, stel kleine ondernemers vijf jaar lang vrij van winstbelasting. Vindt u dat een goed idee? Nou, die winstbelasting voor kleine bedrijven gaat bij ons in ieder geval niet omhoog. Maar gaat ook niet omlaag? Nou ja, ik laat me nu voor vasthouden aan wat we in het programma hebben opgeschreven. dan krijg ik weer allemaal van die feitjechecks achter me aan. Dat hebben we niet in het programma staan. Dus uh, nadenken kan altijd, maar we hebben het niet in het programma staan. Maar er zit maar ruimte bij de kleine te horen de... bij u. Daar zit ruimte. Nou ja, ruim, straks moeten we allemaal ruimte gaan zoeken, maar laten we ons netjes aan de verkiezingsprogramma's houden, dat is wel zo eerlijk. Alleen straks bij de, bij de formatie hoor ik dat we hier best met u over kunnen praten. Nou ja, ik, volgens mij is er bij iedere lijsttrekker over ieder onderwerp te praten, anders heet dat namelijk breekpunten. En ik, dat was al zo'n geintje van twee jaar geleden, toen zei ik al, we hebben geen breekpunten, we hebben alleen maar maakpunten. En als we even kijken naar de vennootschapsbelasting, natuurlijk ja. ook belangrijk. Die wilt u uh, verhogen om anderhalf miljard volgens mij uh, extra te krijgen in de overheidskas. Dat drukt wel de economische groei om, om terug te komen bij Marcel Teunissen. Ja, kijk, als jij, uh, uh, net zoals wij, de begroting ook op orde willen krijgen. We hebben allemaal als partijen dat in mogen leveren. We hebben, alle partijen hebben daar een stempel op gekregen dat het allemaal kan. De vraag is of we het ook allemaal willen. Daar zitten dan de grote verschillen. En dan gaan wij inderdaad niet fors bezuinigen op de gezondheidszorg... of mensen extra rekeningen geven. Dan kijken wij of we dat allemaal eerlijker kunnen verdelen. En dat betekent dat voor de grotere bedrijven... en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de banken... dat wij zeggen, ja, als daar de winsten groot genoeg zijn... en de vermogens hoog genoeg zijn, dan vragen we daar een extra bijdrage. En dat vind ik eerlijk, omdat ik ook eerlijk wil delen. En natuurlijk hebben we ook gekeken hoe het in het buitenland is... om niet uit de pas te gaan lopen. En dit past allemaal uitstekend, zoals we het in Europa overal zien... En dan vind ik het eerlijk met elkaar scheld omgaan... om te zorgen dat niet de mensen met de laagste inkomen steeds te klappen krijgen... niet het midden- en kleinbedrijf te klappen krijgen... Eh, en niet de publieke voorzieningen u had zeep worden geholpen. Als we even terugkomen bij deze Marcel Teunissen... u had het over 30 punten die voor hem dan van belang kunnen zijn... Ja. Eh, voor de kleine ondernemers. Kunt u er eentje daarvan noemen? Want dat blijft nu natuurlijk nog... Zeker een van de dingen die we bijvoorbeeld veel horen... is dat mensen met kleinere ondernemers dat die eh, heel veel moeite hebben... om mensen die ziek zijn, die moeten nu twee jaar lang doorbetalen... Nou, dat is extreem lang. Dat kost heel veel geld. En dat willen wij fors naar beneden eh, brengen voor, kleinere, voor kleine bedrijven. naar maximaal een half jaar. Dus daar hebben ze heel veel aan. We willen het aanbestedingsbeleid fors veranderen. Want kleinere ondernemers die vissen heel vaak achter het net. Omdat ze dan op papier heel groot moeten zijn. En dat het aanbestedingen niet geknipt worden. Daar hebben ze heel veel last van. Dat nou, was er, uh, uh, dat ja, was er niet één, maar dat was hoor. er twee. Uh, uh, dank u <laughs> wel, meneer Roemer. Het antwoord is uh, op de vraag van Marcel Teunissen. Graag gedaan. Ja, en dan nu het eerste directe duel tussen twee lijsten. Geert Wilders van de PVV en Alexander Pechtold van D66. De stelling is, per jaar mogen er maximaal duizend asielzoekers wordt ertoe gelaten. Even de spelregels voor u en de luisteraars. De, de heer Wilders zal deze stelling verdedigen. Komt immers ook uit zijn verkiezingsprogramma. Deze wens. Uh, hij krijgt eerst een minuut om uit te leggen waarom hij voor is. Dan zal Alexander Pechtold naar verwachting zijn tegenargumenten inbrengen in een minuut. En daarna gaan de twee heren nog drie minuten rechtstreeks met elkaar in debat. Mag de heer Pechtold ook wat zeggen als hij het met me eens is? Uh, als u met uitgesproken dat mag hij het zeggen. Okay, ja, goed zo. Dat, uh, nou, waarom, waarom is het u, een uh, goede stelling? Uh, we hebben in Nederland inmiddels 50.000 niet-westerse allochtonen reguliere immigratie per jaar. We hebben daarbij nog 10.000 uh, asielzoekers, meer dan 10.000 asielzoekers per jaar. Er zijn een paar honderdduizend Oost-Europeanen in Nederland. En um, dat loopt de spuikhaart uit. Uh, mensen... Uh, blijven hier, uh, als ze afgewezen zijn, asielzoekers dan uh, illegaal. En daar moeten we een einde aan maken. Dus duizend is meer dan genoeg. De rest van de asielzoekers moet in eerste instantie in de eigen regio uh, worden opgevangen. En voor de mensen die wel naar Nederland komen... hebben we ook nog het voorstel gedaan om die niet in Nederland te selecteren... maar onder een land als uh, Roemenië of uh, Bulgarije of Moldavië... een onaantrekkelijk land te doen. Zodat als ze afgewezen zouden worden en ze gaan de illegaliteit in dat dat niet um, in Nederland is. Uh, waardoor je zal zien dat mensen... Australië doet dat bijvoorbeeld. Australië heeft asielzoekers in Papua van nieuw guinea laten selecteren. En dat leidt tot aanzienlijk lagere aantallen. We hebben genoeg mensen, immigranten en asielzoekers in Nederland. En um, dit is een manier om daar uh, snel een einde aan te maken. Dank u wel. Het woord is aan Alexander Pertold van D66. Wat... Uh... De heer Wilders hier vandaag doet en wat, uh, wat ook vaker in het debat gebeurt, is dat we alles op een hoop gooien: arbeidsmigranten, uh, huwelijksmigranten, uh, mensen die inderdaad als asielzoeker uit, uit uh, oorlogsgebieden komen. Ik vind het belangrijk dat we dat uit elkaar houden. Het ging hier om asielzoekers. Uh, dat doen we in Europa gezamenlijk. Dat is ook belangrijk, want uh, uh, op die manier kunnen we voorkomen... dat mensen van land naar land in Europa een asielaanvraag gaan indienen. Het getal van duizend vind ik irrealistisch. Uh, je zal maar net die duizend en één zijn... die als homoseksueel uit Iran komt of die uit oorlogsgebied komt. Uh, het is op, dat, op die manier een soort maakbaarheid die niet kan. We hebben een streng en rechtvaardig asielbeleid in Nederland. Daar staat D66 voor. Ik dank u wel. De heer Wilders, ja, ja, nou, misschien de heer, heer Pechtels zegt van ja, hoe komt hij dan die duizend, waar ligt u de grens? Nou ja weet u, ik vind dat je het wel bij elkaar op moet tellen. Want wij hebben dat als PVV-fractie, twee jaar geleden was het geloof ik... omdat het kabinet, oud-minister Van der Laan, die wilde dat niet onderzoeken van wat kost dat eigenlijk. Dus verkiezingstijd, we moeten eerlijk zijn tegen mensen... wat kosten al die asielzoekers, al die immigranten, wat kost dat nou? Nou alleen de immigratie van niet-westerse allochtonen... Dan heb ik het dus nog niet eens over Oost-Europeanen kost de Nederlandse samenleving meer dan 7 miljard euro per jaar. Je kan dus niet zomaar de ene groep loskoppelen van de andere groep. Mensen hebben er ook last van op straat. De ja. criminaliteit, zowel onder asielzoekers als onder niet middels is veel hoger wilders, dan onder autochtonen. Ja, maar meneer Wilders, u heeft nu twee jaar de tijd gehad om dat te doen. En ik kan me nog die persconferentie met Rutte en Verhagen herinneren... waar u zei 25% minder asielzoekers, 30% minder dat en 50% minder instroom. En wat blijkt, we hebben het meest rechtse kabinet ooit gehad. Vorig jaar zat het met asielzoekers ongeveer 400, 500 minder dan het jaar daarvoor. En dat zou zomaar eens met de situatie in Somalië of uh, Irak of Iran te maken hebben gehad. En niet met uw beleid. Dus realisme en samenwerking in Europa... Dat is belangrijk. Streng en rechtvaardig asielbeleid, dat verdedigen. Zorgen dat we vluchtelingenstromen in de regio... met de Verenigde Naties en hulp van Europa opvangen. Maar niet dit soort rare getallen. Want vertelt u mij nou eens, wat doen we met die Kijk. nummer 1001... die homoseksuele Iran ja. ik heb het, nou, ik heb... die, wordt, die wordt in de uh, regio opgevangen, maar laat ik... Eerst eens reageren. Die Irania u... gaat u in, in Teheran of, of iets buiten nee, Teheran opvangen? in de regio opgevangen, niet in Nederland. Dat is totaal onzinnig. En de... inderdaad, meneer Pechtold, het aantal asielzoekers is iets gedaald. Maar te weinig. Ook de immigratie is te weinig gedaald. En hoe komt dat? Dat komt, dat zal u als eurofiel uh, aanspreken. Dat komt door Europa. Europa zo'n D66-achtig hippie-type uit Zweden... Over... die heeft in Europa gezegd... Nederland mag niet gaan over zijn eigen asielbeleid. Meneer... Dus Europa zorgt ervoor... Ja, maar dat is wel belangrijk om het te vertellen. Europa zorgt ervoor dat we onze aantallen asielzoekers en immigranten... vanwege die Europese regels, die Europese bemoeizucht niet mogen laten dalen. Met, met, met de, de PVV en de regering waren er vorig jaar 15.000 op de kop af asielzoekers. U denkt dat? Irrealistisch terug te brengen naar 1.000. En u geeft geen enkele antwoord op mijn vraag, dat als het die Iraanse man gelukt is om op het vliegtuig te stappen en niet daar opgehangen te worden, wat dan zijn toekomst in Nederland is? Dank u wel. De tijd Maxima, zit nou ja, toch een klein antwoord, maximaal duizend en de rest in de buurlanden, maar niet in Nederland. Dat, dat stampen dus duidelijk. Ik dank u wel, beide heren. Dan komen wij nu bij de luisteraarsvraag aan de heer Slop van de ChristenUnie. Mijn naam is Bart Bruggeman, kom uit Leerdam. Stemmen op de ChristenUnie is stemmen op een partij met een sociaal gezicht. Maar is ook stem op een partij waardoor mijn stem door de lijstverbinding naar de SGP kan gaan. En dat wil ik pertinaat niet. Meneer Slob, uh, zit die lijstverbinding met de SGP u nog lekker? Nou, We hebben al sinds jaar en dag een uh, lijstverbinding, dus die hebben we gewoon gecontinueerd. We hebben nog een poging gedaan om het CDA er ook bij te krijgen, maar die wilde dat niet. Uh, dus ja, dit is gewoon de situatie. En ik weet dat er mensen zijn die daardoor misschien zeggen van, dan maar niet. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, daarom juist wel. Dus ja, dat hou je altijd als je keuzes maakt. En na die negatieve publiciteit voor de SGP, na aanleiding van de discussie over abortus, wat dacht u toen? Nou, ik vond het allereerst heel vervelend dat een collega uh, beveiligd moet gaan worden om uitspraken die, die hij uh, doet. En als we uh, even naar de inhoud gaan? Uh, nee, de afspraken zijn gemaakt. Als het is op bestuursniveau uh, gebeurd. En als je een keer een afspraak maakt, dan moet je er ook gewoon voor staan. Maar had u, dacht u wel, het? oei, dit is een ja. moeilijk moment voor de christenen nu niet? Nee, ik dacht meer van uh, wat ontzettend vervelend dat een discussie die uh, over het onderwerp wat zo gevoelig is en, en, en ja, waar je zo zorgvuldig met elkaar over moet spreken dat dat op deze manier nu uh, rondgaat. Dat vond ik uh, niet fijn. En allereerst natuurlijk voor de betrokkenen die hiermee te maken hebben. En, en stond u wel achter de woorden van de heer Van der Stij, want dat zullen natuurlijk veel kiezers van u willen weten. Ik heb uh, de woorden pas een dag later echt goed uh, kunnen, tot me kunnen nemen. En uh, ik vind een discussie over die onderzoeken echt absoluut uh, slecht. Om het maar even in die woorden ook uh, gewoon te zeggen. Omdat we gewoon weten dat, uh, of het er nou één, of het zijn de tien, of het zijn de honderd. Iedere persoon die hiermee te maken heeft, dat is gewoon echt verschrikkelijk. En daar moeten we omheen staan en die moeten we ook uh, zorg geven. Net zoals dus in Amerika die discussie uh, zinloos is om over statistieken te gaan praten, vond ik dat ook in Nederland. En ik ben blij dat we het nu gewoon weer over de inhoud uh, kunnen hebben. Dus u vond het, vraag ik dan toch, ong ongelukkig dat dit gebeurde? Ja, dat was een, even een ongelukkig uh, moment. Uh, maar geen reden om ook zo massaal over iemand uh, heen te vallen. En uiteindelijk is dat er zelfs als resultaat is dat iemand uh, beveiligd moet worden. Want dat is echt verschrikkelijk. Laten we het over de inhoud hebben met elkaar. En proberen rond deze vrouwen te gaan staan. Want nogmaals... Uitermate traag is als je in zo'n situatie uh, terechtkomt. U zei al, uh, we hebben altijd zo'n lijstverbinding gehad. Met de Eerste Kamerverkiezingen ging het volgens mij even niet goed. Maar dat is inmiddels weer hersteld. Heeft u in, in het verleden wel een, een zetel een keer overgehouden aan die, aan die lijstverbinding? Uh, volgens mij is dat uh, wel gebeurd, ja. ja. Het is net zoals ook bijvoorbeeld nu SP en GroenLinks en Partij van de Arbeid tegen elkaar zeggen... Van, hey, als we wat stemmen over hebben, dan doen we het maar op deze uh, manier... En ook tussen deze partijen zie je natuurlijk behoorlijk grote verschillen soms als het om de politieke inhoud gaat. Maar in Nederland hebben we de mogelijkheid om op deze wijze toch nog wat stemmen bij te houden. Dat weten wij in ieder geval. Als ze het niet doen, dan gaan ze altijd naar de grootste partijen. En uh, nou, als we ze bij ons kunnen houden, is soms dat wel wat waard. U zei net, uh, het is afgesproken op bestuursniveau. Dat klonk toch alsof als u het had besloten het misschien anders was geweest. Nee hoor, ik heb uh, niet tegen mijn bestuur gezegd dat ze dit soort besluiten niet moeten nemen. Dat nou maar dat bij. is wel het niveau waar dit soort besluiten worden genomen. Wij wachten af wat het uh, uw partij gaat opleveren. Arie Slob, dank u wel. Dit is tot half zes het Radio 1 Lijsttrekkersdebat. Live vanuit beeld en geluid. Ja, en dan nu een debat tussen twee lijsttrekkers die op basis van de peilingen mogen dromen van het torentje. Je zou het ook een premiersdebat kunnen noemen. VVD-leider Mark Rutte kent het torentje uiteraard al zeer goed. U heeft het genoegen al premier te zijn. Voor Diederik Samson lijkt het torentje ver weg, maar je weet het maar nooit. We gaan een debat houden over het creëren van banen, het scheppen van banen en over... Leiderschap. Ik begin bij u. Eh, meneer Rutte, u beloofde in 2010 heel veel banen aan de kiezer. 400.000, om precies te zijn. Dat was uw banenmachine. Uh, maar de realiteit is, er zijn meer dan 100.000 werklozen bijgekomen. Hoe kan dat? Ja, sinds de verkiezingen is Nederland geconfronteerd met een uh, ernstige schuldencrisis in Europa. Uh, dat heeft uh, grote gevolgen ook voor uh, onze economie. Dat zie je ook in het verleden als zo'n ernstige crisis uitbreekt. Uh, en dan is het dus zaak om uh, de belangrijke dingen eerst te doen. Het is nu heel belangrijk dat we de overheidsfinanciën op orde brengen. Uh, maar ook voor de komende jaren dat we ruimte maken om extra te investeren... in het onderwijs, in wegen en in lastenverlichting. Maar daarmee zegt u ook eigenlijk dat als Diederik Samson toevallig premier was geweest... dan had hij ook 100.000 werklozen bijgehaald. Is dat ook zo? Dat denk ik niet. Maar nee? de realiteit was geweest dat iedereen, Nederland, gewoon geconfronteerd was... met een uh, Europese crisis... Maar je ziet wel verschillen. Je zag dat in Duitsland de werkloosheid afliep. In België liep die ook af. En bij ons liep die toe. Er zijn wel degelijk binnenlandse factoren, binnenlands beleid, binnenlandse beslissingen... die daartoe hebben geleid dat de afgelopen jaren het harder is gegaan dan nodig was geweest. Um, en dat betreur ik. Want we zitten nu met z'n allen. En dat laat ook de doorrekening natuurlijk zien. Gewoon met een... Forse werkloosheid. Die overigens nog altijd iets lager is dan in heel veel landen in Europa. Dus daar zijn we trots op. Maar Nederland was natuurlijk altijd een kampioen. En dat zijn we nu niet meer. En dat is zonde. Denkt u dat hij het echt beter had gedaan, Niederik Samson? Dat denk ik niet. Dat blijkt ook weer natuurlijk naar de toekomst. Hè? Want soms is het zo dat ook het verleden voorspellend is naar de toekomst toekomst. Uh, dat zie je bij die beroemde doorrekening van het Straal Planbureau. Uh, wat zijn nou de effecten van partijprogramma's op langere termijn op de economie? Dan zie je uh, dat bij de Partij van de Arbeid ten opzichte van wat er gebeurt als je niks zou doen... het aantal banen afneemt. Uh, en bij de VVD stijgt het met een kleine 300.000. Maar even terug naar de afgelopen twee jaar. Het is waar, daar heeft Samsung gewoon gelijk in. Nederland heeft op dit met de ene laagste werkloosheid van Europa... Maar waar we ook mee geconfronteerd werden, los natuurlijk van die crisis, is het feit dat Duitsland overheidsfinanciën heeft die behoorlijk op orde zijn. In Nederland werd dit kabinet wat aantrad geconfronteerd met een erfenis van het vorige kabinet eh, van grote tekorten. We moesten 18 miljard bezuinigen om ook het vertrouwen te houden van de investeerders in Nederland en van het bedrijfsleven en van de mensen die geld moeten uitgeven. Dus we hadden... Wat dat betreft twee dingen tegelijk te doen. En we zorgen dat we het maximale deden om in ieder geval op de wat langere termijn de banenmachine weer op gang te krijgen. Maar ook die overheidsfinanciën op orde krijgen. Nou, laten we naar de toekomst kijken. Uh, meneer Sampson, hoe gaat u in de komende kabinetsperiode banen creëren als het nu ligt? Door uh, de economische groei rente te houden, zoals alle partijen dat doen. Maar wel in een ingewikkeld internationale omgeving. Dus de economische groei zal niet meevallen. Voor niemand niet. En hoe doet u dat dan? Door de eerste twee jaar, en daar hebben we natuurlijk ook een aantal maanden geleden velle discussies met elkaar over gehad... door de eerste twee jaar in ieder geval niet al te hard te bezuinigen om die fragiele economie... we krimpen nu nog een beetje, of net niet, maar dat, in ieder geval groeien we niet hard genoeg... om de eerste twee jaar die economie weer kans te bieden op herstel. Een andere heel belangrijke factor in banen creëren en de economie aanjagen is vertrouwen terugwinnen. Vertrouwen terugwinnen bijvoorbeeld op de woningmarkt. Door gewoon een keer te zeggen... Ja, de woningmarkt wordt hervormd. Dit is het eindpunt. Dit is onze stip op de horizon. En zolang politieke partijen dat blijven ontkennen... hou je dus die onzekerheid en hou je een heel groot deel van de Nederlandse economie in gijzeling. Er wordt niet meer gebouwd. Er wordt niet meer verbouwd. Een van de Star, belangrijke ja. dingen voor de toekomst is die woningmarkt weer uit het slop. Hoe gaat u de baan ja, machine weer machine weer Eén ding waar ik het eens met Samsom is de woningmarkt. Daar moet inderdaad vertrouwensherstel zijn. Dan zijn we het overigens oneens. Maar dat mag ook in de campagne over de aanpak. Ik zou zeggen, we hebben nu besloten om voor nieuwe gevallen hè, te dwingen om af te lossen op de eigen woning. Laat de bestaande gevallen nou intact, want dat zou enorme gevolgen hebben voor de bedankt. inkomsten. Maar wat moet u en het... nog meer doen om meer banen te creëren En het tweede jaren. wat je zult moeten doen de komende jaren is tegelijkertijd de overheidsfinanciën verder op orde brengen. Want als je dat niet doet, dan zullen bedrijven dingen denken. Op wat langere termijn moeten er hele forse lastenverzwaringen komen. Het tweede wat je loopt, is dat de rente gaat stijgen op de staatsschuld. Dat is desastreus. En dat zou ik ook wel willen zeggen in reactie op Samsung. Als het waar is dat het laten, wat verder laten oplopen van die tekorten... of het niet verder onder controle brengen van die tekorten werkt... Ja, dan zou Griekenland nu de grootste groei van Europa hebben... heb ik wel eens eerder gezegd. Uh, en het derde wat je moet doen is slim investeren. En daarom is het zo belangrijk dat we blijven doorgaan met investeren in wegen. Blijven doorgaan met investeren in onderwijs. Maar ook die ruimte maken voor lastenverlichting. Ik denk dat het verschil uh, helder is. Het creëren van banen is natuurlijk voor wie er ook straks gaat regeren een grote opdracht. Maar het zijn ook ja, tijden van crisis. Leiderschap is belangrijk. Ik ga u niet kwellen door aan u te vragen wat u van elkaar vindt en of u dat goed vindt. Maar laat ik met u... Een hele leuke dingen he? over elkaar zeggen. Ja, ja, ja, we vandaag. kunnen hele leuke dingen zeggen. <kijkt> uh, nou, dat hoor ik achteraf dan wel. Ja. Uh, maar ik wil van u weten, meneer Samson... waarom bent u geschikt om Nederland door de crisis heen te leiden? Omdat ik uh, de idealen heb, de overtuigingskracht en de energie... om Nederland inderdaad sterker en socialer uit deze crisis te helpen. Dus ook om de pijnlijke maatregelen die nodig zijn te verdedigen... om de rekening die we allemaal voelen eerlijk te verdelen en om te blijven investeren in de toekomst... ook als dat op korte termijn pijn doet. Als je daar dag na dag aan durft te werken, dan kan je Nederland verder helpen. En ik denk dat ik dat kan. En u, meneer Rutte? Kijk, visie is cruciaal. En uh, mijn visie is dat Nederland op dit moment een van de mooiste landen van de wereld is. We zitten net een beetje in de subtop. Ik denk dat we de komende jaren twee dingen tegelijk kunnen doen. Die crisis onder controle krijgen en Nederland echt in de top brengen. En dat betekent dat we op het terrein van innovatie in onderwijs... op het terrein van onze gezondheidszorg... op het terrein van de banenmachine zijn. Dat mensen uit het buitenland naar Nederland komen om te kijken hoe we het hier doen. En dat vraagt leiderschap dat eh, niet de makkelijke weg kiest... maar de moeilijke weg en bereid is om altijd de feiten te benoemen... ook als die niet populair zijn en daarop te acteren. Heren, ik dank u wel. En ik vraag een uh, reactie aan Alexander Pechtold van D66. Meneer Pechtold, als u uh, bij de heren hoort... bij wie voelt u zich het meest thuis qua visie over het creëren van banen? Nou, het zal u niet verbazen, dat ligt vooral voor mij in het midden... als ze allebei doen wat ze beloven. En niet alleen bij elkaar de oplossing zoeken... en met name in elkaars achterban. Hè. Dat zie je, VVD kijkt vooral naar de huurmarkt om daar geld te halen. PvdA kijkt naar de koopmarkt en daarom hebben we de afgelopen jaren stilstand gehad. Um, Staatsschuld op orde, dat is het allerbelangrijkste. En van daaruit ook hervormen in arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Daar zijn we langzaam weer mee begonnen, met het verhogen van de AOW-leeftijd. We moeten nu over ontslagrecht praten. De WW-duur, wat mij betreft bekort, maar de eerste maanden een hogere uitkering. Het zijn allemaal maatregelen, zowel in arbeid als in wonen, die niet het, het zwart garen zijn wat we nu opeens uitvinden, maar wat een keer moet gebeuren. Maar dat, moet, dat, moet, dat blijft stilstaan wanneer. Alleen maar links en rechts elkaar bevechten. Ja, dus ze hebben u hoog nodig eigenlijk uh, in, in een paarse coalitie? Begrijp ik dat goed? Uh, de kleur, ik zie hier vele paarse dassen van collega's die ik niet verwacht had. Dat ze, uh, voor de radio uh, kijk... Arie Slob in ieder geval, Mark Rutte, uh, Geert Wilders, een beetje, een beetje roze-paars. Ja, het gaat mij dus niet om de kleur. Het gaat mij erom dat we de stilstand met een stabiel kabinet gaan doorbreken. We hebben nu gezien dat eerst CDA en P van de A dit soort hervormingen niet deden. Vervolgens hebben CDA en VVD zich door de PVV eigenlijk hierin laten gijzelen. Het heeft lang genoeg geduurd. Laten we avonturen op rechts en experimenten op links voorkomen. Laten we een stabiel kabinet creëren wat die overheidsfinanciën op orde gaat brengen. Gaat alle mensen merken maar wat mij betreft goed over generaties gespreid... goed over inkomens gespreid, maar het nu wel een keer doen. We gaan niet het grote coalitiespel doen vanmiddag... want we moeten natuurlijk die verkiezingen afwachten. Maar Diederik Samson die zei vanochtend wel... regeren met de VVD wordt er zeer lastig als u hem zo hoort. Kunt u, kunt u daar komen? Ach, en ik hoorde hem ook zeggen dat hij vertrouwen had in Rutte... en dat heb ik ook, en dat heb ik ook in Samson... Um, Waar het om gaat is, waar zitten de verschillen en de gevaren? De gevaren zitten dat Rutte nog steeds wilde ze niet uitsluiten. Het gevaar zit dat Samson en, en Roemer een lijstverbinding hebben. Dat noemde de P vandaag, een, een, zeg maar een soort verliefdheidsverklaring. Nou, nu vraagt Roemer natuurlijk hoe zit dat met dat voorgenomen huwelijk. Daar maak ik mij zorgen om. Dat we of weer zo'n avontuur op rechts of zo'n experiment op links krijgen. Vanuit het midden, dat heeft ook het verleden bewezen in de jaren negentig. Toen was het thema werk, werk, werk. En dat lukte. Ja, dus ze houden de kaarten nog op de borst natuurlijk om zich helemaal uit te spreken. Maar uh, mag ik u iets vragen? Wie van deze twee heeft u het liefst als premier? Ja, laatst vroegen ze wie zou er op het huis mogen pakken. Dan mogen ze allemaal. Alleen op het, de staatshuisfinanciering, daar ben ik kritischer in. Ja, als u moet kiezen tussen Rutte en, en Samson? Dan kies ik niet, dan kies ik mezelf. Ja, Oké, okay, maar is dat heel realistisch, denkt u? Zeker, kijk dus naar Scandinavische landen, kijk naar Nederland enkele decennia geleden. Het gaat erom... Dus, dus u wilt echt premier worden, u gaat niet iemand anders naar voren schuiven van, namens uw partij? Nee hoor, het gaat erom hoe gaan wij dadelijk een stabiel kabinet vormen wat de rit uit zit. Ik sta hier nu voor de derde keer in zes jaar. Ik vind het ongelooflijk gezellig, maar ik zou het liever pas over een jaar of vier, vijf weer hebben. Dat geldt ook voor ons, meneer Pechtold, maar uh, dank u wel. Ja, maar iemand die wel nieuw is uh, hier aan tafel bij een lijsttrekkersdebat is Sibrand Buma van het CDA. En ook voor u hebben we een luisteraarsvraag. Ik ben meneer. Ik ben Els Nuggemans uit Idam. Mijn vraag is: kan de premie voor ziektekosten niet beter worden berekend naar inkomen? Met een modaal inkomen of hoger kan je dan nog bijverzekeren. Met een minimuminkomen lukt dat echter niet. Ja, de vraag is dus eigenlijk: van, uh, kan de ziektekostenpremie inkomensafhankelijk af, uh, worden, zoals dat dan heet in Den Haag? Ja, ik snap die vraag heel goed, want de zorgkosten zijn al heel hoog. Op dit moment is, um, zijn de zorgkosten al voor het grootste deel inkomensafhankelijk. Um, wat ik wel zeg, is dat uiteindelijk de kosten voor de zorg toenemen, voor iedereen. Dat kan ik niet mooier maken, omdat we... ...ouder worden, er meer kan de zorgkosten gaan omhoog. Dus de grote vraag die voor ligt is... ...kijk je naar de kosten of kijk je vooral naar de zorg die we kunnen leveren? En we kunnen de zorg beter maken, dichter bij de mensen. Wijkverpleegkundigen terug, huisartsen. En dan moet je misschien iets verder reizen, want dat zit er dan ook bij... ...als je naar een specialistisch ziekenhuis wil. Maar we kunnen betere zorg bieden en daar hoort een prijskaartje aan. En als we dat niet willen betalen dan zeg ik ook tegen de partijen die dat doen, SP, PvdA... Ja, ja, dan krijg je wachtlijsten. Ja, oké. Okay. Dus u zegt, ik wil uh, geen inkomensafhankelijke premie... want dat leidt tot wachtlijsten, volgens u. Omdat we al, wat betreft de inkomensafhankelijke premie... hebben we al een systeem van zorgtoeslag. Een deel van de premie is aan het loon gerelateerd. Dus is al inkomensafhankelijk voor het grootste deel. Doe je dat nog verder, ja, dan valt de rekening bij de middeninkomens. En dat zijn mensen die nu al een groot deel van de rekening betalen van deze crisis. Wat doet het CDA met de zorgtoeslag... De komende periode. Uh, de zorgtoeslag zullen wij dus ook meer alleen maar voor de lagere inkomens laten zijn. Dus de mensen die een hoger inkomen hebben... zullen ook minder zorgtoeslag krijgen, zonder meer. De, de, het verhaal van de zorg in de toekomst is hoe dan ook... Het, de zorg kost meer... En mensen zullen meer moeten betalen. Ik ik ga iedereen dus je gaat dus bezuinigen ontkent. op de zorgtoeslag? Dat ja, dat voor, de, voor de mensen die meer, wat meer verdienen en hun en zorgtoeslag wat, wat, wat is dat krijgen... Meer? Ik heb opgezocht dat mensen tot 50.000 ja, euro krijgen dus en die, nu nog zorgtoeslag. Ja, dat gaat, dat kan, dat kan, het precieze aantal kan ik u zo niet zeggen, maar dat kan verlagen naar 40 of iets dergelijks. Uh, dat klopt. Als we dat niet doen, ontstaat er een situatie waarin 80% van de Nederlanders zorgtoeslag krijgt. Dat is onhoudbaar. En dat is waar we naartoe gaan. En als we eerlijk zijn en zeggen... het systeem van de zorg moet vooral gericht zijn op genezen... dan moeten we ook erkennen dat het niet allemaal kan gaan over de inkomenssteun. Maar, dan zeg ik wel... dan zijn we in staat om ons zorgstelsel bij de top in de wereld hoort... echt zo te houden. En dat vind ik de grote opgave. Ik dank u wel. Goed, dit was het uh, eerste half uur van het uh, lijsttrekkersdebat van Radio 1. Het werd net al even genoemd, de hypotheekrenteaftrek. Daar gaan we over discussiëren na vier uur. Mevrouw Tiemen mag zich voorbereiden van de Partij voor de Dieren... op een vraag over de groenteflat. Of een groenteflat? ik weet eigenlijk niet of ja, die al bestaat. een hele creatieve vraag is het. Uh, <laughs> dat, uh, dat komt uh, zo uh, natuurlijk ook aan andere lijsttrekkers een uh, vraag. Wij zijn zo terug na het nieuws van vier uur. En dat krijgt u van Gert Kluk.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 In Italië hebben mijnwerkers de bezetting beëindigd van de enige resterende mijn in het land, een kolenmijn op Sardinië. Ze stoppen met de bezetting nadat de regionale regering had beloofd dat de sluiting van de mijn eind dit jaar niet doorgaat. 100 mijnwerkers hadden zich op een diepte van 370 meter opgesloten met een voorraad explosieven. De regering in Rome heeft met de lokale regering op Sardinië afgesproken om de mijn te moderniseren en hem zo concurrerender te maken. In Noorwegen is een boek verschenen met de e-mailcorrespondentie van Anders Breivik. De journalist Stormark maakte voor het boek gebruik van 7.000 mails van Breivik. Stormark kreeg de mails van hackers die na de aanslagen in Oslo en op Utøya inbraken in de e-mailaccounts van Breivik. Uit de mails wordt onder meer duidelijk hoe Breivik aan geld en materiaal kwam voor de aanslagen. In het boek zijn ook mails verwerkt van mensen die Breivik haten of bewonderen. Breivik's advocaat hebben tevergeefs geprobeerd de publicatie van het boek te verbieden. Ze vinden het boek een in breuk, inbreuk op de privacy van hun cliënt.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam A10 west richting